En we gaan vandaag ook verder erin. We zijn in Psalm 23, Een mooie Psalm, heel veel mensen kennen, en we proberen alles eruit te halen wat we kunnen uit deze Psalm. Maar vandaag gaan we twee teksten lezen. We gaan Psalm 23 lezen, en voor degenen die het al willen, we gaan zometeen ook Johannes 4 lezen. We gaan de, proberen deze twee teksten te koppelen. En ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag. We hebben vorige week hadden we het over. Wat, wat was de titel van vorige week? Alles of niks. Oh, jullie letten op. Ik ben blij. Jullie hebben mij blij gemaakt. Ik kan nu naar huis. Jullie, jullie hebben mij blij gemaakt. Alles of niks. Huh? Of spek en bonen. We konden het ook spek en bonen noemen, maar ik dacht van, ik noem het gewoon alles of niks. Um, we hebben gekeken naar hoe God, wanneer we deze psalm lezen... De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij stilletjes langs zachte wateren. Al deze, al deze concepten dat er zijn in psalm 23 zijn alleen mogelijk... wanneer wij als eerste kunnen zeggen, de Heer is mijn herder. Wanneer we erkennen, Hij heeft de controle over mijn leven... Als je niet de controle overgeeft, wat hebben we gezegd? Als je zo blijft en je doet je hand niet open, dan God, kan God jou niks geven. En de enige manier dat we kunnen genieten van deze psalm is om te zeggen, Heer, neem alle controle over mijn leven. En vandaag gaan we verder. Psalm 23 laten we opstaan. Voor degenen die, die het fysiek kunnen, we gaan opstaan en we gaan het woord van God lezen. Het zegt als volgt, de Heer. Laten we samen lezen. Kunnen we samen lezen? Yes? Met z'n allen in één stem. De Heere is mijn Herder. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij... Ik zou geen kwaad vrezen. Mooi. Voor degenen die de song kennen, weten dat we een klein stuk hebben overgeslagen. Wie weet welk stuk het is? Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, dat hebben we overgeslagen. Ik weet niet waarom. Misschien was het er niet opgekomen, maar... Er is nog een klein stuk dat zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We gaan nu naar Johannes. Johannes 4. Johannes 4. En we gaan lezen vanaf vers 4 tot en met vers, vanaf vers 5 sorry, tot en met vers 14. Johannes hoofdstuk 4. Vanaf vers 5 tot en met vers 14. De dag dat ik beslis om een pak aan te doen, is het warm. Mijn god, help mij. Jullie zien mij altijd met long shirts en al die dingen. En vandaag. Maar we gaan ervoor. Hoe warmer, hoe beter. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Dit is Jezus. En daar was de bron, zeg met mij, de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij, zeg, de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.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 Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Met andere woorden zegt ze, waar heb je het over? Je hebt niks bij je, hoe bedoel je, je kan mij water geven? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zou geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zou geven, zal in hem, zegt samen met mij, een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ik wil dat je voordat je gaat plaatsnemen, dat je drie mensen een high five geeft en zegt ze: ik heb een bron. Ik heb een bron. Ik heb. Ik heb een bron. Ik heb een bron. Jullie kunnen plaatsnemen. Ik denk dat de grootste reden dat wij vaak naar de kerk komen... is omdat wij iets willen. Ik denk niet dat veel mensen naar de kerk komen om iets te geven... maar ik denk dat de meesten van ons komen omdat wij iets willen. Ik denk dat de meeste mensen die naar de kerk komen komen omdat ze iets willen. Ze willen iets krijgen. Ze willen iets ontvangen. Wat wil God zeggen in mijn leven? Ik heb een woord nodig. Ik heb een zegen nodig, zeggen we vaak. Ik heb um, iets nodig, iets anders, iets nieuws. Mijn leven zit vast. Ik heb een verandering nodig. En velen komen dan naar de kerk meestal omdat zij iets willen van God. Sommigen worden gedwongen door hun ouders om te komen. Trouwens, fijne vaderdag, alle vaders. Een applaus voor alle vaders. Alle vaders die hun kinderen forceren om naar de kerk te komen. Ik feliciteer jullie. Dat is goed werk dat jullie doen. Forceer ze gewoon. Wanneer ze 18 zijn, dan mogen ze zelf beslissen. Maar nu, gewoon forceren die handel. Ik ben serieus. Ik ben serieus. Het is belangrijk om hun... Te, gewoon te laten zien wat het is. En dan wanneer ze zelf willen en kunnen beslissen... oké, okay, weet je, je hebt jou... maar zorg dat je bij God kunt komen en kunt zeggen... Heer ik heb mijn taak gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Ik heb mensen gekend die naar de kerk gingen en zeiden... ja, maar ik neem mijn dochter niet mee. Mijn kind laat ik wel achter. Dat is geen probleem. En daarna is het heel verkeerd uitgelopen met de kinderen. Maar ik ben blij bijvoorbeeld dat mijn ouders mij hebben geforceerd in Aruba, toen het acht uur ochtend was... en ik wilde niet opstaan. We zeiden, we gaan naar de kerk, we gaan naar de kerk. En ze, en ze hadden iets dat ze die deken weghalen... en ze trekken aan mijn tenen en zeiden... kom, we gaan, we gaan naar de kerk, we gaan naar de kerk. En het was niet leuk... maar ik heb er veel van geleerd. Het was niet leuk... maar ik zou hier niet zijn... als mijn vader mij niet zou hebben... gepusht om te zijn waar ik nu ben. En misschien was het niet leuk toen... maar nu weet ik van... Ik, ik, ik, ik dank hem zo vaak dat hij zoveel heeft gedaan. Ik heb een geweldige vader. Als hij hier zou zijn, zou ik een hele eerding aan hem geven. Maar hij is er niet, dus. Hij is een goede, goede vader. We zijn vijf broers en zussen. Alle werken in de kerk. Alle zijn goed bezig in de kerk. Het is heel moeilijk dat je ziet dat kinderen van een pastor, van een voorganger... dat ze allemaal goed bezig zijn. De meeste kinderen die ik ken van voorgangers, van pastors... hebben een hele... Um, verkeerde wending genomen in het leven. Het is een soort van dat ze extra druk ervaren... en extra aanvallen ervaren, ervaren. Maar ik ben blij om mijn vader, mijn moeder... die ons goed hebben opgevoed. Terug naar Psalm. Dus we hebben hier... en de meesten van ons komen naar de kerk... omdat wij iets willen van God. En het lijkt vaak egoïstisch, maar... Het maakt niet uit voor God. Want God is een God dat onze noden wil voorzien. Daar, dat vindt hij leuk. Een papa, een vader vindt het leuk wanneer hij zijn, zijn, of, of zijn kind een speelgoed kan geven. Een prinsessenjurk kan geven. De vader wordt helemaal blij van. Oh, als de kind zegt: Oh papa, bedankt dat je mij dit hebt gegeven. Dat je dat hebt gegeven. De ouders worden blij wanneer ze een glimlach zien in, in, in, in het gezicht van een kind. waarbij ze zojuist iets hebben gegeven. Of zou ze juist hebben voorzien voor hen. En God is een God dat voorziet. Hij is een voorziener. Vandaag gaan we het hebben over voorziening. En God is een God dat voorziet. En we zien in het Oude Testament dat hij Jehovah Jireh wordt genoemd. Oftewel God die voorziet. God die voorziet in ons leven. En ik vraag me af vandaag hoe jij naar God kijkt. Zie jij naar God, kijk jij naar God? Als een God die voorziet, of kijk jij naar God als een God dat niet voorziet in jouw leven? Kijk jij naar God als de persoon dat jou voor jou voorziet in jouw leven, of kijk jij naar jezelf als de persoon die voorziet in jouw leven? Want je moet begrijpen, hè, heel belangrijk, je moet begrijpen: je werk geeft jou geen inkomen. God geeft jou een inkomen. Je werk is een instrument van God dat hij gebruikt om jou een inkomen te geven. Ik ga nog niet preken, zometeen gaan we preken. Maar je, je werk is niet jouw inkomen. God is degene die jouw inkomsten geeft. Want werk zonder gezondheid kun je niks doen. Werk en je kan niet opstaan om te werken, dan kun je niks doen. Werk en je kan niet ademen, dan kun je niks doen. Werk, en ademen, niks doen. werk een werk. En... en God heeft jou niet geplaatst daar waar jij bent nu. Dat je zegt van, ik heb een werk. Dan had je geen werk. Je werk is slechts een instrument van God. Dat hij gebruikt om voor jou te zorgen en jou een inkomen te geven. En als je dit realiseert en weet. Dan is dat bevrijdend. Hoe jij te werk gaat en omgaat met jouw geld. Want dan weet je, wacht mijn geld is mij gegeven. Zo vaak denken, ja ik heb dit verdiend. Niemand zit aan mijn geld, ik ken sommige mensen. Maar als je ziet van, wacht, heb ik dit verdiend? Heb ik dit werkelijk verdiend? Of is het dat hij uit genade ervoor heeft gezorgd dat ik een werk kan hebben? We zitten in een economie dat niet zo best is. Maar jij hebt werk. Wanneer was je gestopt om hem te danken hiervoor? Dat je een werk hebt. Dat hij voorzien heeft in jouw leven. Want heel belangrijk, wij raken vaak gewend aan voorziening. Wij denken, elke ochtend worden we wakker. Wanneer we ouders hebben, worden we wakker. Oh, er is ontbijt op tafel. Oh, er is ontbijt op tafel. Oh, er is ontbijt op tafel. Oh, er is weer ontbijt op tafel. Je raakt gewend. Maar je weet niet dat een vader keihard heeft zitten werken in de bouw... of in, in, de, in een kantoor... om ervoor te zorgen dat jij kunt opstaan en kunt zeggen van... mag ik een broodje met kaas en boter? En ham. En weet ik veel wat je allemaal eet. Want... Hoe vaker er voorzien wordt, hoe meer het een herhaling wordt in je leven... hoe gewender wij raken aan voorziening. Alsof het iets alledaags is. Alsof er niemand achter jouw voorziening zit. Maar er zit iemand achter jouw voorziening. Er zit iemand achter jouw voorziening. God is degene die achter jouw voorziening zit. En David zegt hier, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik vraag me af hoeveel van ons dit zeggen dagelijks. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want ik kan zo een lijst opnoemen van een heleboel dingen die ontbreken bij mij thuis. Wij zijn vaker geneigd om te zeggen, de Heer is mijn herder, maar ik heb dit niet en ik heb dat niet. En ik heb nog niet die auto dat ik wil en ik heb, uh, mij ontbreekt dit en ik heb dat nog niet, uh, ik heb deze dingen nog niet. Maar David durft het om te zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En wanneer David dit zegt, dan bedoelt hij niet alleen dat er goed voor hem gezorgd wordt, dat hij alles heeft dat hij, dat, dat, dat hij goed aan... Um, alles krijgt wat hij wil. Nee, hij heeft het over een status van tevredenheid. Hij is tevreden met wat hij heeft. Misschien heeft hij niet altijd wat hij wil, maar hij heeft wel. En hij zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij zegt niet, ik heb genoeg geld, mij ontbreekt niets. Hij zegt niet, ik heb genoeg aandelen, mij ontbreekt niets. Hij zegt niet, ik heb een goede vrouw, mij ontbreekt niets. Hij zegt niet, ik heb een goede man, mijn ontbreekt niet. Hij zegt, nee, de Heer is mijn herder. Wat is dat? De bron. Zeg bij mij, de bron. De Heer is mijn herder, de bron. Mij ontbreekt niets. Waar is jouw bron vandaag? Dat is mijn vraag eigenlijk. Wat is, waar is jouw bron vandaag? Wat zie jij als de bron voor jouw leven? Hij zegt, hij zegt niet, ik heb genoeg relaties, ik heb genoeg connecties. Mij gaat niks ontbreken, ik heb een goede vrouw. Ik heb, nee, nee. Hij zegt gewoon, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dit betekent God is mijn voorziener. Mijn bron van voorziening is niet jij, baas, dat soms irritant is. Oh, niemand heeft een irritante baas? Oké, okay. sorry. <lacht> mijn voorziener is niet jij, o oh baas. Mijn voorziener is niet jij aan werk. Mijn voorziener is, nee, mijn voorziener is God. En God is de bron van mijn voorzien. Hij zegt, de Heere is mijn Herde. En dit maakt mij blij. Dit maakt mij superblij dat David het zegt. Waarom maakt dit mij blij? Dit maakt mij blij, want de Herder weet wat zijn schapen nodig hebben. En dat is het eerste woord dat ik met jullie wil, als jullie aan het opschrijven zijn. Het eerste woord dat ik met jullie wil delen vandaag is bekend. Het is bekend. God, weet je, ik weet dat je aan het stressen bent. Ik weet dat je... Zo de hele tijd bezig ben, je ademhaling is uit ritme, je hartritme is uit ritme. Ik weet het en je denkt van ah, het gaat niet goed komen, het is, het is bekend. Wanneer David zegt de Heere is mijn Heer, betekent God is op de hoogte van wat ik nodig heb. God weet wat ik nodig heb. Soms weet ik zelf niet wat ik nodig heb. Soms ben ik ik, heb, ik, maar ik weet van, ik heb iets anders nodig. Misschien moet ik een nieuwe werk, misschien moet ik um, verhuizen. Ik heb, maar God weet precies wat ik nodig heb. En wanneer je niet weet wat jij nodig hebt of wat jij wilt, wat doe je meestal in het leven? Dan ga je naar een expert. Yes? Wanneer we niet weten van, oké, okay, wat moet ik kiezen? Wat ga ik kiezen? Wat voor studie? Wat voor werk? Of wat ga ik doen? Wat moet ik kopen? Wat doen we meestal? We gaan naar een expert. We gaan naar een persoon die weet hoe de dingen in elkaar zitten. In onze kerk in Den Haag, in onze nieuw lijf in Den Haag... we hebben verschillende kerken. In, in ons nieuw lijf in Den Haag hebben wij een gebouw dat heel hoog is. Het is eigenlijk, nee, het is hoger dan dit, maar het is niet gemaakt als dit. Het is gemaakt speciaal om zonder microfoon te praten. Het galmt. Je zegt hallo en dan hoor je hallo. Je hoort zo. Het is een galmende gebouw. En We hebben heel lang problemen gehad daar... Met het geluid. Het geluid was niet altijd cijfer, Het is niet altijd cijferen. Je hoort zo, ah, je hoort zo de muzikanten zingen. En je, en je hoort de zangers zingen. En je hoort de... Ah, hoor, hoor, hoor je erachteraan. En wij dachten, met onze kennis... Wij denken van... En wat wij wilden is... We gaan een speaker halen. Een line array speaker. Dat is niet zoals deze. Dat is een speaker met verschillende speakers aan elkaar. En dat zal het verhelpen. En het zou zeker verhelpen. Dat weten we zeker. Maar het is super duur. Het is, ik wil geen getal noemen, het is gewoon niet, niet voor ons, het was niet voor ons om te doen duur. Laat me zo zeggen. Het was niet voor ons om te doen duur. En we dachten van, weet je wat, we gaan benefietconcerten houden, we gaan dingen verkopen. We gaan dit doen, dat doen, misschien dat we geld kunnen sparen om de speakers te halen, zodat het beter gaat klinken en al die dingen. Maar uiteindelijk waren we bezig dachten van, dit gaat, dit gaat hem niet worden. Het is niet, we gaan kijken wat we beter kunnen doen en al die dingen. Maar deze um, tijdje geleden kwam er een jongen naar onze kerk. En hij is een sound engineer. Hij weet wat hij doet. Hij weet het over speakers. Hij weet over geluid. Hij weet al die dingen. En we hadden het met hem erover. En hij zei, ja, het geluid is heel slecht inderdaad. Door de galm. Het is echt hoog en al die dingen. En hij zei, ja, we dachten om een line array te halen. Line array. Zo so duur. Nee, nee, nee. Wat je doet is, je zet twee speakers in het midden. en Dan is het klaar. Ik zeg, wat? Uh, en we, we hadden hem over nagedacht, maar hij kwam bij mij nee, hij zei... luister, er zijn twee speakers in het midden en toen begon hij te praten. Dan halen we deze frequentie weg, we koppelen de speakers. Een beetje vertraging in de speakers. Dadadada, en dan komt het wel goed. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan en het klinkt veel beter. Het is niet perfect, maar het klinkt veel beter. En het is ons gelukt nu om een beter geluid te hebben. We hebben niet duizenden euro besteed aan de speakers. Het is nu zelfs gratis, want hij komt met zijn eigen speakers en hij zet zijn speakers... En nu hebben we beter geleid. Wat wij wilden was iets. Wat nodig was, was iets anders. Wat wil ik zeggen? De frustraties van ons leven zitten vaak in de kloof tussen wat wij willen en wat wij werkelijk nodig hebben. My God. De frustraties dat wij hebben in het leven is omdat wij zitten van... God, ik wil het, ik wil het, ik wil die line and race speaker duizenden eeuwen, ik wil het, ik wil het. Maar God zegt, maar het is niet wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt zijn gewoon twee speakers in het midden, een paar frequenties weghalen en het is klaar. En vaak zitten frustraties van ons leven, zit vaak in wat wij willen en wat wij eigenlijk nodig hebben. En ik wil je vandaag zeggen, het gaat niet per se om wat jij wilt... Het gaat om wat jij nodig hebt. En als je niet goed oplet in je leven... verandert jouw vragen in klagen. Omdat jij niet de expert bent... om, om, om, om te weten wat voor voorziening jij nodig hebt in je leven. De expert is God. En, en, en wanneer je zegt van, ik wil dit... dan moet je eerst naar God gaan en zeggen... Heer, ik wil het, maar is het nodig... Of hoe zit dat? Want anders ga je bidden: Heer, ik wil het, ik wil het, ik wil het. Aan God doet niks in mijn leven. Maar het is iets dat je niet nodig hebt. Als ik met mijn vrouw ga shoppen en we gaan naar Ikea. My God, ik haat Ikea. Ik doe, nee, dit keer, ik doe gewoon reclame tegen Ikea. Ik haat die keer, het is zo mooi ingesteld. Je denkt dat je alles nodig hebt wat je ziet. Je denkt ik ga alleen een hotdog kopen. Je komt naar buiten met 50 zakken met drie kasten en van wat heb ik gedaan? En als ik met mijn vrouw daar ben en de vraag dat ik haar altijd stel, ik zeg, babe, ik weet het is mooi. Ik weet het is allemaal prachtig. Ik keer is prachtig mensen. Wauw, wie wil niet al die kamers dat ze daarop staan. Maar de vraag is: is het nodig? Is het nodig? En ze zegt, ah oh baby, je hebt gelijk, het is niet nodig. En je moet oppassen dat je emoties jou niet laten leiden om te gaan klagen en te gaan klagen. Mijn vrouw klaagt gelukkig niet, ik heb de beste vrouw in de wereld. Maar ze zegt, nee, je hebt gelijk, het is niet eigenlijk nodig. Ik zeg, nee, het is niet eigenlijk nodig. Wat nodig is, mijn God, ik, ga, ik werk 30 uur extra om te halen wat nodig is. Natuurlijk, we gaan ervoor. Maar Is het nodig? Is het nodig? Ik vraag het jou vandaag. Is het nodig? Wat in jouw leven zit je te vragen en je zegt van God, je doet het niet goed. Maar is het nodig? Want het verschil tussen wat, wat, wat we willen en wat we nodig hebben is heel verschillend. Het is heel groot. Het is heel groot. We zeggen vaak voor de vrouwen, God, ik wil een man met een sixpack, met blonde haren, één blauwe oog, één groene oog. Um, 30 um, goede creditcard, een geweldige baan, 40 huizen. Did did did. Dat is wat ongeveer. Hey God, ik wil het! God, ik wil het! En God zit aan de andere kant van. Maar ik weet dat je het wilt. Maar als je gewoon realiseert dat je het niet nodig hebt, je hebt niet sixpack nodig. Je hebt gewoon een normale man nodig, dat mm, volgens mijn hart is. Iemand die mij volgt, iemand die van mij houdt, iemand die van jou zou houden. Want God kent, hij is de expert. Hij weet misschien dat als jij iemand gaat hebben met een sixpack, dan ga jij niet durven met hem rond te lopen op het strand. En dan zul je complexen hebben, zul je... Eh, maar God weet het. En dan zit jij daar met een complex, want hij heeft een sixpack, jij hebt een onepack. En dan zit je daar en je denkt van... God weet wat zij nodig. Mijn vrouw hoort en, en mijn vrouw hoort nu eigenlijk te klappen, want ze weet dat God haar heeft gegeven wat ze nodig heeft. Ja. Hoe we zijn blij dat, ze, dat God hun heb, heeft gegeven wat ze nodig hebben. Je hebt, luister, en dat is het, hè? Dat is het. Jij hebt altijd in elke periode van je leven heb je altijd wat je nodig hebt. Je hebt niet altijd wat je wilt. Maar je hebt altijd wat je nodig hebt. En om te zorgen dat de frustratie minder wordt, dat we gaan werken aan onze frustraties, moeten we ervoor zorgen dat onze wil zich gaat onderwerpen aan Gods wil. En wanneer onze wil zich onderwerpt aan Gods wil, dan is er geen frustratie, dan is er tevredenheid. Alicia, kun je Filipense 4.11 zetten voor mij? Kijk hier wat Paulus zegt. Kijk hier wat hij zegt tegen de kerk in Filipense. Hij zegt... Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Het is een proces. Het is iets dat je moet leren in het leven van, oké okay, weet je wat, vandaag, hebben we, vandaag kunnen we naar de dierentijn. Um, morgen kunnen we misschien één brood eten, maar ik heb geleerd om tevreden te zijn in de situatie waarin ik verkeer. En je moet tevreden zijn met wat God jou heeft gegeven. En weten, het is bekend. Het is bekend. Ik weet wat je wilt, maar hij weet wat je nodig hebt. Het is bekend bij hem. Het is bekend. Zeg er geen naast je, het is bekend. Het is bekend. In, de, in, de, in het verhaal van de Samaritaanse vrouw dat we ook hebben gelezen. Zien we dat Jezus gaat zitten bij een bron. En met deze vrouw begint te praten. De vrouw komt eraan. Luister, heel goed. De vrouw komt eraan. En zij denkt. Dit, oh, mijn dag gaat er zo uitzien. Om twaalf uur ga ik water halen. En dan ga ik naar huis. Want ik heb water nodig. Ik ga naar huis. En dan ga ik water drinken. Dat is haar gedachte. Wat ik, ik heb water nodig. ga naar huis. En dan ga ik water drinken. Wat was wat ze nodig had? Een ontmoeting met Jezus. En, en, en, en ze komt daar. En Jezus zit daar zo bij de bron. Ik denk dat hij zo zat bij de bron. We gaan een beetje inbeelden. En hij zegt van. Um, Luister, geef mij een beetje water. En die vrouw denkt van, wat, je bent een Joodse man, je vraagt mensen, Samaritaanse vrouw om water. Nee, dat gaat niet, we gaan niet samen. Hij zegt, geef mij water. Hij zegt, als je weet wie al vraagt om water, dan zou jij hem vragen om water. En, de, en, en Jezus heeft hier met deze vrouw de, groot, de langste gesprek in de Bijbel van Jezus. De langste gesprek in de Bijbel van Jezus is met deze vrouw. En aan het einde loopt deze vrouw weg. Niet alleen met fysieke water. Maar ze loopt met een water, zegt Jezus. Een water dat ze drinkt en dat ze nooit meer dorst zou hebben. Wat ze dacht, dat ze, wat ze wilde, was water. Wat ze nodig had, was een geestelijk water dat in haar zou komen. Waarbij ze nooit meer dorst zou hebben, zegt Jezus, tot in eeuwigheid. Want het verschil tussen wat je wilt en wat je nodig hebt, is heel anders. Ik weet niet wat je wilt vandaag, maar God heeft vandaag wat je nodig hebt. Ik kan je niet zeggen, je krijgt wat je wilt. Je krijgt niet wat je wilt. Je krijgt wel wat je nodig hebt. En de expert weet wat jij nodig hebt. Want het is bekend bij hem. Hij weet het. Hij weet het. We moeten leren tevreden te zijn met wat we hebben. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet dat je eten nodig hebt. Hij weet dat je drinken nodig hebt. Niet alleen dat, ook van je ziel. De Bijbel zegt, Psalmen uh, zegt, hij verkwikt mijn ziel. Hij verfrist mijn ziel. Hij weet ook wat je... Ik heb het niet alleen over geld en spullen. Ik heb het over je ziel. Hij weet wat je nodig hebt. Jij die depressief bent. Jij die wanhopig bent. Jij die niet blij bent. Jij die in een situatie zit in je familie. Hij weet wat je nodig hebt. Het is bekend bij God. Het is bekend, maar soms de voorziening van God... dat is mijn tweede woord als je aan het opschrijven bent... Maar de, de voorziening van God is soms ook raar. Als je aan het opschrijven bent, kun je het opschrijven. De voorziening van God in ons leven is soms ook raar. Dus zo mist hij als volgt: Hij zei... Hij bereidt voor mij een tafel voor... voor de ogen van mijn tegenstanders... Raar. Waarom zou God dat doen? Waarom zou God voor jou voorzien, maar te midden van de ogen van de tegenstanders? Het was raar toen de Israëlieten uit Egypte gingen. Ze kwamen uit Egypte en ze wilden eten en God deed als volgt. Hij zei, ik ga iets laten vallen uit de hemel. Er uh, zou letterlijk eten vallen uit de hemel. Eten viel uit de hemel. En ze vonden het allemaal raar. Ze vonden het zo raar dat ze het eten wat ze, wat ze hadden gepakt, het was raar. Ze zeiden van, het is manna. Het is manna. Wat betekent manna? Manna betekent, wat is het? Wat is het? Want soms wanneer God voorziet in ons leven, is het als manna. Oftewel, wat is Ik weet niet waarom, hoe, hoe de manier waarop God soms voorziet, zoals hij heeft gedaan met Elia, Elia. Um, God zegt tegen Elia, ga naar keret en hij gaat voor hem voorzien. Elia gaat, hij gaat bij een rivier en, en God zegt, ik ga eten aan, voor je brengen. Wat denk je? Er komt een catering service met een live chef met een buffet en al die dingen. Nee, nee, nee. God stuurt, wat stuurt hij? Ravens. Ravens. Met eten in de mond. En zij bezorgen thuisbezorgd.nl. Zij bezorgen eten. Aan Elia. Heel raar. De Samaritaanse vrouw komt naar een put. En ze denkt, ze gaat water halen. En Jezus weet wat ze werkelijk nodig heeft. En, ze zegt, en hij zegt tegen haar... Um, geef mij water en hij begint met haar te praten. Hij praat over het eeuwige leven, hij praat over de eeuwige water, een bron. En hij zegt van dit is raar. Hoe kan jij, een Joodse man, praten met mij, een Samaritaanse vrouw. Als zij dat gesprek daar zou hebben afgekapt. Dan zou ze niet hebben gekregen wat ze heeft ontvangen. Dus je moet oppassen dat je niet de dingen over het hoofd ziet dat God, waar God jou mee wil gaan zegenen. Je moet, niet op, je moet oppassen dat je niet een kleine jongen met vijf broden en twee vissen als opzij gaat schijven. Want je denkt van nee, wanneer God mij gaat geven, dan is het een man met... De, wat had ik? Veertig huizen zei ik? Veertig huizen. Nee, wanneer God... De man voor mij is... De ding, wat God wil doen voor mij is zus, zus en zo. En je moet oppassen dat je Gods voorziening niet over het hoofd ziet. Omdat het niet komt in de vorm waarbij jij wil dat het komt. God voorziet soms... Op rare manieren. Er gaat een verhaal rond, het is gewoon een illustratie, een vrouw, een vrouw heeft een buurman, de buurman is atheïstisch, die gelooft niet in God. En de vrouw heeft niet veel geld, is arm. En ze is thuis en ze is haar, haar, hoe zeg je dat, haar afwas aan het doen. En ze, en ze zit te zingen. Heer, ik heb, iets, ik heb eten nodig, ik heb boodschap nodig. Heer, ik heb boodschap nodig. En, en die atheïstische buurman denkt van, deze vrouw, er is geen God. Wat praat ze? Daar zitten zingen, boodschap nodig. Zie je, die God, weet je wat? Ik ga haar pesten. Ik ga haar pesten. Ik ga naar, ik ga naar Albertijn. Ik ga, ik ga boodschappen halen. Ik ga boodschappen halen en ik ga voor haar deur zetten. En dan gaat ze denken dat God het heeft gedaan. Oh dus hij gaat naar Albertijn. Hij houdt een hele kar vol boodschappen. Hij zet het zo voor haar deur. Hij belt aan en hij gaat verstoppen bij een bosje. En die vrouw was nog aan het zingen, heer ik heb het nodig, de deur open. En ze zegt, oh dank u heer, God u hebt voorzien, God u hebt voorzien, God u hebt voorzien, God u hebt voorzien. De man springt naar buiten, hij zegt, ah zie je, God heeft het niet gedaan, ik heb het gedaan. Zij bleef even stil, ze zei, God u hebt voorzien, God u hebt voorzien, God u hebt voorzien. En hij heeft de duivel laten betalen. Gods voorziening komt niet altijd in de verpakking dat jij het wilt zien. Soms komt het vanuit de kant van je man of je vrouw. Mannen, luister naar je vrouw. Oh, ja. ik dacht, daar gaan de vrouwen schreeuwen, klappen. Mannen, luister naar je vrouw, vaders. Moeders, luisteren af en toe naar je man. Af en toe, niet altijd, heel brus. want soms zeggen we rare dingen. Luisteren. Waar komt... Je moet opletten. Je moet opletten uit die rare hoek. Weet jullie, de vrachtwagens hebben een dode hoek. Dat is een hoek dat ze niet altijd goed kunnen zien. En daar moeten wij juist op letten. Van, luister, misschien wil God dit doen, maar even kijken naar de rare hoek. Wat is hier, welke persoon wil hij door middel voorzien? Wat wil hij doen? in mijn leven. Het is raar hoe God soms voorziet. Het is raar dat iemand zei tegen jou op straat, God houdt van jou en je werd aangeraakt. Soms is het raar. Het was raar toen ik en mijn vrouw, we hadden geen geld aan het eind van vorig jaar. We moesten een rekening betalen van... 700 euro, 700, 600, 700, 600 euro moest betalen voor het einde. Moest, moest, moest. We waren studenten, we, hebben geen, we zijn niet rijk. Kijk niet naar mij alsof ik rijk heb. Ik, ik heb niet heel veel geld. Ik heb helemaal niet heel veel geld. En, nee, ik, ik ben rijk in Christus. Amen? Halleluja. Um, we hadden niet het geld ervoor, we hadden het niet. Het was einde van het jaar, december. Ik heb gepreekt hier bij de kerk. Ik ging naar Den Haag. Weet je, ik preek, ik schreeuw, ik was blij. Ja, maar daarna realiseerde ik, oké, okay, okay, nu heb ik geld nodig. Uh, ja, leuk, iedereen werd blij. Mensen gingen heilen. Oké, okay, maar, heer, ik heb geld nodig. Wat ga ik doen, hier? En ik kom zo in Den Haag, in de kerk. We gaan naar de volgende dienst. Want wij doen elke zondag twee diensten. Bid voor ons, het is zwaar, maar we gaan ervoor. We doen het. En we komen aan. En toen dacht ik van, ik denk dit nooit. Want zondag zit ik niet, bijna niet aan mijn telefoon. En ik zei van, weet je wat, ik ga mijn e-mail checken. Gewoon opeens, e-mail checken op zondag. Wie checkt zijn e-mail op zondag? Ik doe meestal op woensdag misschien, op donderdag misschien, één keer in de week. Maar ik dacht, ik ga even mijn e-mail checken. Ik kijk in mijn e-mail, energierekening. Um, ik dacht, oh, ik moet iets betalen. Nee, ik krijg, wat was het, 600 euro krijg ik van energie. Ik krijg 600 en nog iets, dus ik had geld over. Wat wil ik zeggen? Het is raar. Ik kan niet verwachten dat het uit die hoek zou komen. Ik dacht, ik ga even met mijn ouders praten. Ik ga met iemand anders praten. Ik kijk, hé, hey, hebben jullie misschien geld? Ik betaal jullie terug. Nee, maar het komt uit een rare hoek. Van, oh, wat, wat is hier gebeurd? 600 euro. Een andere keer ben ik met mijn vrouw en iemand komt met envelop. Echt letterlijk zo en zegt Hier voor jullie, kijk ik erin, 200 euro. Een rare hoek. Had ik niet verwacht. Ik zit met God te praten. Ik zeg God, ik wil een auto kopen. Help me, ik wil een auto kopen. Ik wil een auto kopen. Oké, okay, we gaan sparen. We gaan een auto kopen. Ik wil een auto kopen. Opeens uit een rare hoek krijg je een auto cadeau. Let op je rare hoeken. Let op je rare hoeken. Want de manier waarop God voorziet, is niet altijd hoe jij denkt dat hij voorziet. En het mooie van, de, van onze bron, genaamd God, is dat het onuitputtelijk is. God zijn voorziening... is onuit... Oh, we hebben het. Geweldig, Alicia. We zijn samen aan het preken. De voorziening van God... is onuitputtelijk. Er komt geen einde... aan. Dat is iets wat ik wil zeggen, ik wil duidelijk laten weten. Er komt geen einde... aan de voorziening van God... voor jouw leven, voor wat jij nodig hebt. Je kunt altijd... terecht bij God. Altijd. Er is geen enkele... Er is geen enkele tijd van de dag dat God zit te slapen om vier uur s nachts. Nee, nee. Je kunt altijd terecht bij God voor de dingen die jij nodig hebt in jouw leven. Want zijn voorziening is onuitputtelijk. De manier waarop hij voorziet in ons leven is onuitputtelijk. Jezus zei tot deze Samaritaanse vrouw, hij zei, luister, de water dat ik je gaat geven, het is dat je weer dorst gaat krijgen. Maar het is iets dat constant zal vloeien. Constant. Wat betekent dit? Dit betekent: ik kan zoveel nemen als ik wil, het gaat niet ophouden. Dit betekent: je kunt nooit te veel vragen aan God. Je kunt te weinig vragen, dat kan wel, maar je kunt nooit te veel vragen. My God. De Bijbel zegt: Hij nu die bij machtig is om te doen veel meer dan dat wij kunnen denken of beseffen. Je kunt nooit winnen van God. Van vragen. Wat je maar ook vraagt. Hij heeft meer voor jou. Hij heeft elke dag meer en meer en meer voor jou. En de onuitputtelijkheid van God zijn voorziening... is alleen mogelijk wanneer we dicht bij de bron zitten. En we moeten dicht bij de bron zitten. En ik heb hier een charger bij, mijn oplader. En ik zat eraan te denken toen ik deze preek zat voor te bereiden. Terwijl jullie zitten te koken, zitten te denken over mijn preek. En... Wanneer ik dit verbind aan de bron, dit is nu niks waard voor mij. Ik kan, het, ik kan mijn telefoon koppelen eraan, maar ik, ik krijg niks. Ik krijg niks. Maar zodra ik dit verbind aan een bron... kan ik mijn telefoon aansluiten en kan mijn telefoon opladen. Zodra ik mijn telefoon aansluit, heb ik... want dit is nu een bron voor mij, voor... Energie voor mijn telefoon, voor, voor elektriciteit, voor voeding, voor mijn telefoon. Maar de enige, manier, de enige manier dat ik gebruik kan maken van de onuitputtelijkheid van dat oplader... is wanneer ik dicht bij de bron ben en mij verbindt aan de bron. Yes. En wat ik jou wil zeggen vandaag is... luister, luister. God zijn voorziening is onuitputtelijk voor jouw leven. Je kunt niet van hem winnen. Maak je niet druk. Je kan niks te groot vragen. Je hebt niks, niks te groot... De, Iets dat te groot is voor jou, is de juiste grootte voor God. Is de juiste grootte voor God. Maar de enige manier dat je gebruik kunt maken van zijn onuitputtelijkheid... is wanneer je verbonden blijft aan de bron. Hij leidt, mij langs, hij leidt mij stilletjes langs zachte wateren. Of zachtjes langs stille wateren, sorry, omgekeerd. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij is altijd... Aanwezig. Altijd aanwezig. En wanneer je God altijd aanwezig hebt in jouw leven. Maar het maakt niet uit hoeveel je van je batterij opmaakt. En sommige van onze batterijen zijn heel laag vaak. Sommige van onze batterijen zijn heel laag. Dat rode gedeelte. Dat gedeelte dat je stress geeft. Oh, ik ben nog op werk en het is al 5% en ik kan niet chargen hier. Ik kan niet opladen hier. Sommigen van ons zijn het misschien op 5% vandaag. En God zegt van luister, ik heb voorziening voor jou, ik heb blijdschap voor jou, ik heb vrede voor jou, ik heb vreugde voor jou, ik heb, ik heb van alles voor jou, ik heb hoop voor jou. Maar de enige manier dat jij jouw vrede, jouw vrede, jouw vrede, jouw blijdschap kan opladen, is wanneer je even de tijd neemt en zegt: Heer, ik, ik heb je nodig. En dat is altijd, je kunt altijd, want hij is altijd aanwezig. Dit betekent, ik kan altijd opladen. Soms heb ik geen zin. En dan zeg ik, God, ik heb u nodig vandaag. En opeens voel ik het. Ik, ik, we gaan ervoor. Waarom? Want hij is altijd aanwezig. Zijn onuitputtelijkheid is altijd bij ons. Er is niks, er is geen enkele moment dat God ver is van ons. Geen enkele moment. Soms is hij stil... Soms zien we hem niet zo goed, maar hij is nooit ver. Hij is nooit ver. Zegt degene naast je onuitputtelijk. Gaan we door? Ik ga bijna afsluiten, maar wil ik het nu afsluiten of gaan we het eindigen zoals ik het wil eindigen? Gaan we door? Zijn jullie moe? Is ze saai? Oh, ik dacht al, ik dacht al, nee, nee, nee. Dan komt het goed. Dus we moeten ons soms gaan opladen bij de bron. We hebben een bron dat altijd vloeit. Wanneer bij ziekte en je weet niet meer, ga even naar de bron. Bij depressie, ga even naar de bron. Ben je even down, ga even naar de bron. Kom niet naar mij, ik kan je niet helpen. Ik kan voor je bidden, ik kan je begeleiden, ik kan je een heleboel dingen vertellen over het woord van God. Ik kan olie zetten op je hoofd, ik kan voor je bidden en al die dingen. Maar dat is, dat is het ook. God is degene die ons oplaat. God is degene. Daarom hou ik er niet van als mensen de hele tijd gebed willen, gebed willen, gebed. Bid voor jezelf. Hallo. Bid voor jezelf. De volganger heeft niet een extra laag verzalving of wat dan ook. Nee, bid voor jezelf. Zeg, Heer, ik heb je nodig. Hey, volganger, ik heb een woord van God nodig. Oh, je hebt daar een Bijbel met duizend en nog wat bladzijden. Ga even lezen. Moet ik voor je werken? Nee. Ga jezelf opladen bij God. Mijn God. Ga zelf opladen bij God. God is altijd beschikbaar voor ons. Hij is altijd aanwezig. Hij is altijd beschikbaar. En hij is onuitputtelijk. En we zien in het verhaal van deze Samaritaanse vrouw. En ik wil even vers van hoofdstuk 4 van Johannes. Vers 28 en 29. En dan gaan we even afsluiten. Vers 28 en 29. De vrouw heeft nu een hele gesprek gehad met Jezus. De vrouw was de bron. Jezus was daar. Het was het hele gesprek. De vrouw dacht, de bron is een plek, maar de bron bleek een persoon te zijn. Ze hm. dus dacht, de bron is een plek. Nee, nee, het was een persoon, genaamd Jezus. En de vrouw heeft een hele gesprek gehad. En Jezus heeft haar overtuigd en alles. En de Bijbel zegt, de vrouw nu liet haar waterkruik staan... en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen... Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn... Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Jezus had de vrouw gewezen naar de ware bron. Hij was de bron. Hij is de bron. En Jezus heeft deze vrouw geleid naar de ware bron, naar zichzelf. Wat doet de vrouw erna? De Bijbel zegt, de vrouw gaat weg. Ze houdt mensen. En wat doet ze? Ze gaat de mensen wijzen naar de bron. Dat is mijn laatste woord voor jullie vandaag. Is, wij horen na te bootsen. Na bootsen. Wat Jezus doet in ons, is niet alleen voor ons, maar het is vaak door ons. Moet ik het herhalen? Of was het? Wat Jezus doet in ons, is niet alleen voor ons, maar het is vaak door ons. Wanneer God jou wijst naar de bron, waarom zou je egoïstisch willen zijn en niet anderen willen leiden naar de bron? Wanneer God jou zegen met een geweldige werk en geweldige inkomen, waarom niet geven van wat Hij jou heeft gegeven? Wij horen na te boodsen wat onze bron doet in ons leven. Kijk naar mij, ik weet de kinderen komen eraan. Kijk naar mij, we zijn bijna klaar. God doet iets in ons leven. Hij voorziet in ons leven... En vaak worden wij gezegend. Hoeveel zijn gezegend door andere mensen? Daarom is het belangrijk dat we samenkomen naar de kerk. Want hier kunnen we voor elkaar voorzien. Een kerk zei iemand tegen mij... Ja, God heeft mij gezegd dat ik niet meer naar de kerk moet. Hij zei, oh, niet deze kerk. Ga je naar een andere kerk? Hij zei, nee, God heeft tegen mij gezegd niet meer naar een kerk gaan. Hij zei, nee, dat was geen God. <lacht> Hoe kun je dat zeggen? Ik zei, mevrouw... Oh, het is een mevrouw, maar in ieder geval. Ik zei, mevrouw, dat is niet God. Want God is niet schizofrenisch. Hij zegt niet iets in zijn woord en dan gaat hij tegen jou iets anders zeggen. Nee, nee, nee. God is niet schizofrenisch. Hij is één God, dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. En hij zei... Hij zei en in Hebreeën zegt het... Blijf niet zonder samen te komen zoals sommige van jullie de gewoonte hebben om te doen. God heeft ons bevolen om samen te zijn. En zei ja, maar God heeft tegen mij... Het is geen God. Je mag geloven dat het God is. Dat is aan jou. Maar ik zeg het tegen jou. Met alle respect... En met alle liefde, dat is geen God. God zegt niet tegen jou, ga niet naar een kerk. Ik zei, misschien niet naar deze kerk, misschien pas je hier niet. Misschien een andere, ga naar anderen. Ik wil, ik wil je doorverwijzen naar een paar andere. Ik zei, nee, nee, niet naar een kerk. Ik zei, nee, nee, dat is geen God. Sorry. Dat is je eigen emoties. Dat is je eigen emoties. En je zegt, de Heer heeft gezegd. Nee, nee, de Heer heeft niks gezegd. De Heer is mijn Herder. dat is het. De Heer heeft niks gezegd tegen jou. Wij zijn hier niet alleen om te krijgen... Maar ook om te geven. Want vaak voorziet God door anderen in ons leven. Maar vaak wil ons gebruiken om te voorzien voor anderen. Deze vrouw rent. Ze gaat naar kijk, Ik heb de bron gevonden. Ik heb Jezus gevonden. Kom, kom. Ik ga jou laten zien. Kom, kom, kom, kom. Ze heeft zoveel ontvangen. En ik vraag me af hoeveel je hebt ontvangen van God in jouw leven. Ze heeft zoveel ontvangen van God. Ik heb Ik heb het gevonden. Kom, kom, ik ga je laten zien. De bron, de bron is daar. Dit is, dit is wat wij doen hier. Dit is onze kerk. Dit is nieuw leven, dit is nieuw lijf. Wat, wat zijn we hier aan het doen? We zijn simpel, we gaan zeggen, luister, de bron is daar. Nee, nee, nee, ik niet, nee, nee, ik niet, sorry, sorry. Kijk, langs mij, daar. Daar is de bron, niet bij mij, kom niet bij mij. Daar is de bron. De bron is Christus. En onze bron is hier vandaag. Zeg samen met mij, ik heb een bron. Ik heb een bron. Ik heb een bron. Dus. We gaan even samenvatten. Het was bekend. God is bekend. Met alles wat wij doen. Hij is bekend met wat wij nodig hebben. Niet per se wat we willen. maar wat we nodig hebben. Soms hoe hij voorziet. Is, uh, soms is het raar. Dus je moet niet altijd denken. van God gaat op deze systeem. Zit niet vast aan systemen. Zit vast aan de bron. Zit niet vast aan systemen van nee, de, moet er, de dit moet zo zijn. De kerk moet ze zo en zo uitzien. Nee, zit niet vast aan systemen. Zit vast aan de bron, zit vast aan het woord. Zit vast aan God, zit, maar zit niet vast aan systemen. Het is bekend bij God, soms hoe hij het doet is het raar. Het is onuitputtelijk. Het is onuitputtelijk. En wat hij doet in ons leven moeten we ook nabootsen. Of ze volgende... Hij is onze bron. Laten we opstaan. Hij is onze bron. Hij is onze bron. Halleluja. Hij is onze, ik, hij is onze bron. En hij is hier vandaag. En ik ben excited. Ik ben enthousiast om tegen jou te kunnen zeggen. Om tegen jou te kunnen zeggen. Luister. Ik weet niet wat jij meemaakt of wat je nodig hebt. Maar ik weet wel wie het weet. Ik weet niet wat er speelt, maar ik weet wel wie het weet. Ik weet niet, wie, ik weet niet wat je nodig hebt, of wat, wat, wat je precies nodig hebt... maar ik weet wel wie het kan geven. Er is een bron. God is mijn bron. En als je vandaag hier bent... en je hebt momenten gehad, of je, hebt momenten, of je zit nu in een moment... Waarbij je iets nodig hebt van God in jouw leven. Dan wil ik je laten weten. De bron is hier vandaag. De bron is hier. Het is geen valse hoop. Het is de hoop dat er is. Hij is hier vandaag. Er is een bron voor jouw verdriet. Er is een bron voor jouw hart. dat is gebroken. dat hersteld wordt te worden. Er is een bron hier vandaag voor jou. De bron is hier vandaag. De bron is hier vandaag. Laten we onze hoofden buigen. Vader God, dank u wel vader voor alles.